TV-nieuws van 4 uur. Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Kinderen uit een vluchtelingenkamp in Athene... hebben koning Willem-Alexander en Maxima... tijdens hun Griekse staatsbezoek gesmeekt... om een gesprek over hun situatie. Ze komen uit Afghanistan, Irak en Palestina... en zijn als de dood dat ze terug moeten. De kinderen klamten de koningin aan... maar eigenlijk was er geen tijd meer voor een praatje. Willem-Alexander heeft beloofd dat ze terugkomen. De najaarsgolf van corona zwakt af, zegt het RIVM... nu het aantal officiële positieve testen voor de derde week op rij daalt. Dat komt doordat we immuniteit hebben opgebouwd... dankzij herhaalprikken, zegt het RIVM... en door de besmettingen tijdens de, tijdens de zomergolf. De herfstvakantie speelt volgens het RIVM geen rol... want ook verpleeghuizen laten een daling zien. In Den Haag zijn gewonden gevallen bij een protest van Koerden op het Malieveld. Ze werden agressief toen ze naar de Turkse ambassade wilden lopen... maar door de politie werden tegengehouden. De ME greep in... En daarbij zijn zeven Koerdische actievoerders gewond geraakt. Een paar zijn erop gepakt. En het Nederlandse leger is op allerlei manieren op zoek naar nieuwe militairen... en mikt nu op scholieren die na een examen een tussenjaar nemen. Ze kunnen er over een jaar aan de slag. Ze krijgen eerst een korte opleiding en gaan daarna acht maanden aan het werk. Het kabinet hoopt dat ze na die periode in het leger blijven plakken. Het Sky Radio weer van Weer.nl. Vanavond en vannacht, vooral in het noorden, een bui en aan zee nog steeds veel wind. Morgen waait het minder, krijgen we af en toe zon en is het nog maar 15 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is 1 over 4. Sky Radio Verkeer ANVB. Er staat file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld 8 kilometer met een half uur vertraging door werkzaamheden daar. Is de spitsstrook dicht op de A4 Den Haag-Rotterdam bij Knop en Ketelplein 11 kilometer met 20 minuten op onthoud. Half uur vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar en een kwartiertje op onthoud op de A27 Almere-Gorkum bij Hagenstein. Op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij Noordeloos 9 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En er staat een auto in brand op de A37 Hogeveen-Duitse grens bij Hogeveen Oost. 3 kilometer file daar met een half uur vertraging, maar de weg is daar dicht. Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. Heb ik zes flitsers voor je? De A2 richting Eindhoven 122.7. De A6 naar Jouren 310.1. De A15 richting Maasvlakte 47.6. De A50 naar Zwolle 225.0. De A58 naar Breda 102.7. En de A73 naar Venlo 12.9. Sky Radio. Het nummer 1. Non-stop muziekstation. Sky.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 I'm riding. Talking to people before I snap. Snapping one, two. Girl, de hoed van de hoed, naar de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 Of ga je voor een kilo vreten waar de was van het hele gezin in past? Electroworld vindt jouw perfecte type. Laat je adviseren in de Electroworld winkel. Of ga naar Electroworld.nl voor scherpe wasmachine deals. Electroworld. Mooi voor elkaar. Slim boodschappen doen? Zo kan het ook. En dus deze week in de actie bij Koop co en Coop.nl. Alle zuivelhoeven 1 plus 1 gratis. En alle dreft-platinum-vaatwastabletten, ambipuur of antikal, ook 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar koop.nl. of Koop.nl. Moeilijk om goed personeel te vinden? Ik vind makkelijk, irritant makkelijk. Hier, weer een. Ah, kappen nou! werkzoeken.nl Jij zoekt, wij vinden. We staan steeds sneller rood.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 Wat je ook meemaakt, check nu heel eenvoudig op pensioendriedaagse.nl of jij het goed geregeld hebt. Voor later. De Pensioen van 1 tot en met 3 november. Een initiatief van Wijzen in Geldzaken. Goedemiddag, het is 1 vooral 5. Ik ben Marcel Barensen en straks in het Nieuws in 1 minuut, nieuws over koffietijd. Maar eerst naar Britta van Gent van Weer.nl voor het Sky Radio Weer. Dag Britta. Hi Marcel, goedemiddag. Blijft het zo waaien? Ja nou in ieder geval vanavond gaat het weer wel weer even stevig waaien. Vanavond en vannacht ligt nu wel weer een gebied met buien met name boven de Noordzee. Af en toe komt daar ook wat bewolking het westen van het land inzetten. Maar het is nog wel op de meeste plekken droog. Maar de wind die daarbij hoort dat merk je aan de kust wel degelijk. Daar op veel plekken nog wel een windkracht 6 in het Waddengebied zelfs af en toe 7 en wat verder op zee zelfs stormachtige wind nog steeds. En dat is dan een windkracht 8. In het binnenland is het iets rustiger. Daar is de wind het meest matig van kracht. Nou vanavond en vannacht blijft het dus met met name in de kustregio's echt wel stevig waaien. Daar is ook kans op windstoten. Misschien zelfs tot 95 of 100 kilometer per uur. Dat is met name bij die buien. Um, die trekken we later vanavond en vannacht vooral over het noorden van het land. In een groot deel van het land blijft het echter gewoon droog vannacht. En dat dan bij temperaturen rond de graad of 10. Nou, morgenochtend trekt een laatste bui in het noorden van het land dan vervolgens ook weg. En dan hebben we morgen eigenlijk best wel een mooie dag. Met wederom flink wat ruimte voor de zon. Uh, nog wel in eerste instantie een stevige wind vanuit het zuid aan zee kan de wind morgenochtend ook af en toe nog wel hard tot stormachtig zijn. Een windkracht 7 tot 8. En de wind is dan ook nog een beetje vlagerig. Maar in de loop van de ochtend gaat die wind geleidelijk iets afnemen. En met uiteindelijk een zonnetje erbij ja, hebben we dan toch nog wel een aardige herfstdag... met temperaturen van zo'n 14 tot 16 graden nog. En de rest van de week wordt het dan wat rustiger? Nou, je ziet wel dat het langzaamaan toch wat uh, wisselvalliger begint te worden. Uh, met name donderdag en de loop van de dag ook weer een paar buien. De vrijdag lijkt letsnat te zijn, maar zaterdag is weer wat droger. En daarover lees je alles op weer.nl. Rita, dankjewel. En dan gaan we eens kijken waar het druk is met de ANWB. Het Sky Radio Verkeer met Robert Friese. De meeste files staan nu uh, rond Rotterdam en bij Den Haag. Toch alweer bijna 500 kilometer. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn bij Barneveld. 9 kilometer met een half uur vertraging door werkzaamheden. De spitsstrook is daar dicht. De de reisstrook van de A1 vanuit Amersfoort naar Hengelo is dicht bij Twello. Na een ongeluk, daar is je vertraging een half uur. 20 minuten op onthouden op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelof Arendsveen. En 40 minuten vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Het langzaam tussen knop in Grijshoort en Zevenaar over 11 kilometer. Ongeluk op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht. 8 kilometer file met een uur vertraging. Daar is de rechter flitsupdate. dicht. Sky Radio Flits update. Flitsmeister. Zeven flitsers zijn er doorgegeven. Op de A2 richting Eindhoven 122-7... De A7 richting Amsterdam 7.1. De A15 naar de Maasvlakte 47.4. Dan de A37 naar Hogeveen 39.5. De A50 naar Zwolle 225.1. De A58 naar Breda 103.2. En de A73 naar Venlo. Daar staan ze bij 12.9. Het ANB nieuws in één minuut. Koning Willem-Alexander en premier Rutte kunnen naar het WK voetbal in Qatar als ze dat willen. d 66 en de ChristenUnie wilden dat tegenhouden, maar hun motie kreeg niet genoeg steun. De koning en de koningin zijn op hun staatsbezoek in Griekenland aangeklamd door vluchtelingenkinderen. Die smeekten om een gesprek, omdat ze doodbang zijn om teruggestuurd te worden. Een bijs het bijscholingspotje van het UEV is alweer leeg. Vandaag was de laatste keer dit jaar dat mensen een stapsubsidie konden aanvragen. En in vier uur tijd was het budget op. En koffietijd gaat volgend jaar stoppen. De hoofdsponsor stopt ermee. De postcode loterij vindt dat de show te weinig kijkers trekt. Het is niet voor het eerst dat koffietijd sneuvelt door een afhakende sponsor. Jaren geleden was het fabrikant Unilever die de stekker eruit trok. En dat was het nieuws in één minuut. Daarmee is het drie overal vijf.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 I'm a little lost without you, a little lost without you. Sky, this is Sky. Het nummer 1, Non-Stop Muziekstation. Sky.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 Verspreid je positiviteit met Unlimited Data van Tele2 voor maar 25 euro per maand. Check tele2.nl. .no. Just je zorgverzekering kiezen uit maar drie pakketten, zonder gedoe, just wat jij nodig hebt. Ga naar just.nl. Just je zorgverzekering. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere auditions. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ... en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg 309 euro. Maar bij Specsavers auditions is dit 0 euro. Kosten eigen risico en opladen kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar Spekzavers.nl/besparen. Als je hoort dat je kanker hebt, roep dat vragen op. Veel antwoorden krijg je al in het ziekenhuis. Maar thuis wil je vaak nog meer weten. Ga dan niet zomaar op internet zoeken...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 Bij ons kun je nu al juichen met de Mediamarkt WK-deals. Let's go. Grijp je kans en scoor de beste deals. Zoals een 65-inch LG 4K-TV voor maar 599 euro. Shop online of in je winkel. Let's go. Mediamarkt.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 het ANP-nieuws van 5 uur. Goedemiddag, ik ben Marcel Barendse. Olieconcerns, energieleveranciers en andere bedrijven die hun geld verdienen met fossiele energie gaan belasting betalen over de extra winst die de gascrisis oplevert. En dat gebeurt met terugwerkende kracht, ook over dit jaar, zegt het kabinet. Met de opbrengst van die solidariteitsbijdrage wordt het energieplafond voor een deel betaald. Het kabinet kan koning Willem-Alexander en premier Rutte... toch naar het WK-voetbal in Qatar sturen. Een motie van D66 en de ChristenUnie om dat tegen te houden... heeft niet genoeg steun gekregen. De twee regeringspartijen vinden het beter... als alleen buitenlandminister Hoekstra en de mensenrechtenambassadeur gaan. Het bijscholingspotje van het UWV is alweer leeg. Vandaag was de laatste keer dit jaar... dat mensen een stapsubsidie konden aanvragen voor een opleiding of cursus... Bij de start om 10 uur stonden tienduizenden mensen al klaar, zegt het UEV. Vier uur later hadden 50.000 mensen een aanvraag gedaan en was het budget op. En koffietijd moet alweer stoppen omdat de sponsor afhaakt. De postcode loterij vindt dat er te weinig mensen naar het RTL-programma kijken. Koffietijd begon in 1994. In 2001 stopte het ook al eens omdat hoofdsponsor Unilever toen vond dat er te veel bejaarden keken. Twaalf jaar geleden blies de postcode loterij het nieuw leven in. Dan de Sky Radio weer van weer.nl. Aan zee, veel wind, ook vanavond en vannacht. Met in het noorden een bui. Morgen waait het minder met af en toe zon en nog zo'n 14 graden. Dat was het nieuws op Sky Radio. Het is nu 5 uur. Sky Radio Verkeer. AMBB. De meeste files staan nu rond Rotterdam, bij Den Haag en ook bij Utrecht. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 10 kilometer file door de werkzaamheden daar. De spitstrook is dicht en je vertraging 40 minuten. Twee rijstroken zijn er dicht op de A9 vanuit Alkmaar naar, naar Diemen. Want bij Amsterdam-Zuidoost gebeurde een ongeluk. Er staat 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. Oponthoud is dus een half uur op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. Langzaam rijden verkeerd verkeer tussen knopen Grijzoord en Zevenaar. En een half uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam tussen Hilversum en Nieuw over 16 kilometer. Sky Radio flits-update. Flitsmeister. Op de A2 naar Eindhoven zijn ze gezien bij 122.7. De A15 naar de Maasvlakte 47.2. De A37 naar Hogeveen 39.5. Ook een flitser op de A50 naar Zwolle 225.1. En de A73 naar Venlo 12.9. Sky Radio. Het nummer 1. Non-stop muziekstation. The sky. The Field station.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 Tonight fall And you're not here To get me through it all I let my gut down And then you pulled the rug I was getting kinda used to being And so all you loved I'm going under In this time I fear There's no one to turn to This all or nothing way of loving Go be sleeping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 And now yeah, you fall E and I it's it give me through it all I let my guard down and then you pull the road I was getting kinda used to be and so we Ja.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 I'm screaming at the god. I don't know if I believe in it. Cause I don't know.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 Oh, it left the rest in peace.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 Sky. Dit is Sky Radio.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 Bestel nu jouw gratis tickets op hyundai.nl. Bij Albert Heijn is het voordelig genieten met meer dan 1500 prijsfavorieten. Stuk voor stuk topkwaliteit en altijd lage geprijsd. Probeer deze week de AHA pasta saus, Naturel natuurlijk of pistachino mix gezouten met 25% probeerkorting. Elke dag een beetje beter, leuker, liever, positiever, een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Of ietsje minder vaak vlees. Laat anderen meer lachen. Doe iets moois. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met P-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. P-Shirt. Beter verzekerd. Altijd druk in de weer, Dus ik verdien die schoenen in het leer. Bij Bristol. Is het leer man je fiek. Bij Bristol.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 bij IKEA snappen we heel goed hoe je van je huis je thuis kan maken. Zo hebben we handige opberglades voor onder je bed, waar je als sneakerfreak zo'n tien paar sneakers in wegsniekt. IKEA, een wereld aan ideeën.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 Want alles van Optimal is vol van smaak, heeft 0% vet en geen toegevoegde suiker. Zo ben je de hele dag lekker in balans. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Proef nu onze nieuwe Limited Editions. Dan kies je voor iets lekkers en iets goeds. Wil jij als ondernemer altijd door? Reken dan op Fort Pro.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 Goedemiddag, het is half zes. Ik ben Marcel Barendse en de Sky Radio Weer krijg je van Britta van Gent van Weer.nl. Goedemiddag, Britta. Hi Marcel. Goedemiddag. Het heeft behoorlijk gewaaid vandaag. Wordt het vanavond ja. wat rustiger? Nee, nee, het blijft toch wel stevig waaien, hoor. Vanmiddag zagen we zelfs eventjes een, een lichte afname voor wat betreft de wind... maar inmiddels is, uh, is het wel weer stevig aan het waaien. Vooral in de kustregio's is dat duidelijk merkbaar en ook op het IJsselmeer... Af en toe in windkracht 6 en ja, boven de Noordzee. Daar ligt nu met name een gebied met buien. En daar waait het alweer wat steviger. Windkracht 7 tot soms zelfs 8. En daar krijgen we vanavond en vannacht mee te maken. Met name dus weer in de kustregio's. Daar veel wind, soms ook forse windstoten. Met name bij die buien kan dat lokaal gebeuren tot misschien zelfs 90 of 100 km per uur. Um, en ja, met name in het binnenland dus wat rustiger weer. Met uh, daar zelfs nog wat opklaringen. En daar blijft het ook vannacht droog. Temperaturen liggen rond de graad of 10. Nou, morgen dan, uh, trekt een laatste bui eigenlijk alweer via het noorden het land uit. En dan hebben we toch best wel een aardige dag... met uh, weer redelijk wat ruimte voor zon. In eerste instantie nog wel aardig wat wind vanuit het zuidwesten... met name in de kustregio's. Maar in de loop van de ochtend gaat die wind wel geleidelijk wat afnemen. En daarbij dan temperaturen die oplopen naar zo'n 14 graden in het noorden van het land... tot nog 15, misschien lokaal 16 graden in het zuiden. En hoe wordt dan de rest van de week? Nou, dan wordt het langzaam wat wisselvalliger. Vooral donderdag in de lopende dag vanuit het westen weer een paar buien. Dan nog wel een graad of 15. Vrijdag lijkt een kletsnatte dag te gaan worden met ook weer wat meer wind. En dan gemiddeld nog maar zo'n 12 graden. De zaterdag verloopt weer wat droger. En daarover lees je alles op weer.nl. Rita, dankjewel. Dan het Skyradio-verkeer van de ANWB met Robert Vriezen. Er staat ruim 800 kilometer file in ons land. Een drukke avondspits dus. Een ongeluk op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Daarvoor zijn er twee rijstroken dicht. En dat veroorzaakt weer 6 kilometer file met een half uur vertraging. Op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Zevenaar. 13 kilometer file met dik een half uur op onthoud. En een uur vertraging op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Daar rijdt het langzaam over 21 kilometer tussen heel. En Hagenstein. Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. Op de A2 naar Eindhoven zijn ze gezien bij 122,7. De A15 naar de Maasvlakte 47,4. De A37 naar Veen 39,5. De A50 naar Zwolle 224,9. En de A73 richting Venlo 12,9. Het ANB-nieuws in één minuut. Het doel van het kabinet om 55 minder broeikasgassen uit te stoten in 2030... gaat met de huidige plannen niet lukken. In een rapport staat dat we in het allergunstigste geval uitkomen op net aan 50 De Chinese politiebureaus in ons land moeten per direct dicht, zegt minister Hoekstra. Zogenaamd zijn ze om Chinezen te helpen die bijvoorbeeld hun rijbewijs willen verlengen. Maar het vermoeden is dat ze eigenlijk kritische Chinezen achtervolgen. De provincie Gelderland wil de wolven in Nationaal Park de Hoge Veluwe... die te dicht bij mensen komen, laten schrikken met paintballgeweren. Als ze geraakt worden, blijven ze hopelijk bij mensen uit de buurt. En de horens van neushoorns zijn in de loop van de jaren gekrompen... en wetenschappers denken dat het komt door de jacht. Neushoorns met grote horens werden eerder afgeschoten... en hebben minder kans gehad om zich voor te planten. En zo zijn dieren met kleinere horens nu overgebleven. Dat was het nieuws in één minuut. Daarmee is het drie over half zes.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 I miss you and your electric light. At 11 11, are any of these shooting stars a message from you?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 Trust you up in lies and you're left naked with the truth, you're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 With you till the world blows up, yeah, yeah, yeah. Up and down and through till the world blows up, yeah, yeah. You throw your head back and you spin in the wind. Let the walls crack, cause then let's. Cause the world blows up.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 About it, uh. about yeah. it. I just need to know you tell me is this I uh -huh. Under the lamppost back on 6th Street Hearing you whisper through the phone Wait for me to come home Sky Radio Sky Radio Nonstop music Sky Radio I got the words I love you and Another the of my At your house again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 Piet Klerks, Groot in wonen. Je vindt Piet Klerks in Waalwijk, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Purmerend en Amersfoort. En deze week ook bij Kruidvat, maar liefst 20 euro korting op Philips OneBlade. Sky Radio, 101FM. The Feelgood Station. Altijd, non-stop, de beste muziek. Het ANP-nieuws van 6 uur. Goedenavond, ik ben Marcel Barendse. Het doel van het kabinet om 55 minder broeikasgassen uit te stoten in 2030... gaat met de huidige plannen niet lukken. Het planbureau voor de leefomgeving heeft de plannen doorgerekend. Het wordt 40 of hooguit 50, maar dat is erg onwaarschijnlijk, staat in een rapport. Milieuclubs zijn teleurgesteld en vinden het onacceptabel. De Chinese politieposten in ons land moeten per direct dicht, dat zegt minister Hoekstra. De politiebureaus in Amsterdam en Rotterdam zijn zonder toestemming door de Chinezen geopend... en volgens de minister onacceptabel. Er zijn sterke aanwijzingen dat Chinese agenten kritische Chinezen in ons land... via de posten in de gaten houden en intimideren. Gelderland gaat op wolven schieten met paintballs. De bedoeling is dat ze zo schrikken van de kogeltjes met verf... dat ze weer net zo schuw worden als eerst. Vooral in Nationaal Park de Hoge Veluwe komen wolven nu gevaarlijk dicht bij mensen. Wanneer de eerste toezichthouders rondlopen met een paintballgeweer is nog niet duidelijk. En het duo dat voor ons land naar het Songfestival gaat... is nog druk bezig met het liedje dat ze gaan zingen. Dat zeggen Dion Cooper en Mia Nicolai in een filmpje. We kunnen nog niks over het liedje zeggen. Nee. En hij is ook nog niet af, we zijn er nog mee bezig. Dus ja. we zitten midden in het proces dus. Dion en Nicolai zijn bij het grote publiek nog onbekend. Ze zijn samengebracht door Duncan Lawrence die hun liedje ook geschreven heeft.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 850 kilometer file staat er in het land. De meeste files nu rond Rotterdam, bij Den Haag en ook bij Utrecht en bij Arnhem is het druk. Op de A2 Amsterdam Den Bosch. Een uur vertraging tussen Apkoude en Utrecht Centrum door 21 kilometer file. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen bij knop in Zoomland. 5 kilometer met dik 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn er twee rijstroken dicht. Een bergingswerkzaamheid op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Hilversum en Hagenstein 23 kilometer langzaam rijdend verkeer met een uur vertraging. Sky Radio Flits. Blitzmeister. Vijf flitsers gezien, de A2 richting Eindhoven, 122.7. De A15 naar de Maasvlakte 47.1. De A37 naar Hogeveen, 39.5. De A50 richting Zwolle, 224.9. En de A73 naar Venlo, 12.9. Sky Radio. Het nummer 1, non-stop muziekstation. The sky. The I've got sky, Radio. You never know you have it.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 gonna steal some time and start again. You'll always be my closest friend. And someday we're gonna make it out. Just hold the light. Just hold the light high, high. So how do I say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 Heerlijke biologische fairtrade koffie in het gele pak. Oorlog, droogte, torenhoge voedselprijzen. Afrika wordt getroffen door de ene na de andere ramp en dat raakt vooral kinderen. Om kwetsbare kinderen te beschermen, helpen wij juist hun families. Geloof jij ook in de kracht van familie? Doneer dan nu een SOS familiebox op soskinderdorpen.nl. Jouw hulp is hard nodig.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 Goedenavond, het is twee voor half zeven. Ik ben Marcel Barensen en Britta van Gent van Weer.nl... heeft de Sky Radio weer voor je. Britta, goedenavond. Hi Marcel, goedenavond. Gaat de wind een beetje liggen vanavond? Nee, nee, hij gaat juist weer aantrekken. Je ziet oh. nu in het zuidwesten van het land uh, al af en toe een windkracht 7. Boven de Noordzee zelfs af en toe een windkracht 8. En de komende uren, met name vanavond en vannacht... Ja, kan de wind dus aan zee af en toe zelfs even stormachtig zijn. En daar is ook kans op een zware windstoten, Met name bij buien. Er liggen nu uh, langs de westkust een paar buien. In Zeeland bijvoorbeeld en ook in het noordwestelijk kustgebied. En later vanavond misschien ook op andere plaatsen een lokale bui. De meeste in het noorden. Maar morgenochtend dan zijn die ook al vrij snel weer verdwenen. Misschien morgenochtend in het noorden... Nog een laatste exemplaar. En daarna hebben we morgen eigenlijk best wel een mooie dag. Met weer flink wat ruimte voor de zon. Het blijft dan verder ook droog. In eerste instantie waait het in de ochtend nog wel stevig. Met name in de kustregio's. Maar in de loop van de dag gaat de wind ook langzaamaan afnemen. En dat er bij temperaturen van zo'n 14, 15 graden. Dat is iets lager nog dan vandaag. Maar nog steeds wel te hoog voor de tijd van het jaar. En wordt het dan nog een beetje koeler de rest van de week? Nou, in ieder geval donderdag zitten we nog steeds met zo'n 14, 15 graden. Dan komen er in de loop van de dag ook een paar buien opzetten. En met name de vrijdag, die verloopt echt wat natter met ook weer meer wind. En dan wordt het toch maar een graad of 12. Richting het weekend gaan de temperaturen juist weer iets omhoog. En daarover lees je alles op weer.nl. Rita, dankjewel. En hoe staat het nu met de files? Het Sky Radio Verkeer van de ANWB met Robert Vriesen. We zijn bezig aan een drukke avond. Spits, er staat nog ruim 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Bij Rotterdam, bij Den Haag, bij Utrecht en ook bij Arnhem is het druk. Op de A1 Amsterdam Amersfoort. 8 kilometer file tussen knopend Watergaasmeer en knopend Muidenberg... Met 40 minuten vertraging. Na een ongeluk zijn er drie rijstroken dicht. Dan een half uur vertraging op de A1 vanuit Amsterdam door naar Apeldoorn. Bij Barneveld 10 kilometer file. Twee rijstroken van de A2 zijn dicht vanuit Amsterdam. Amsterdam naar Den Bos bij Nieuwegein Zuid. Dat levert 27 kilometer file op tussen Abkoude en Nieuwegein Zuid. met anderhalf uur vertraging. A9 Alkmaar-Diemen. bij knopend Holendrecht. 11 kilometer file met 50 minuten op onthoud. en drie kwartier vertraging op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens. daar staat de file tussen knopend Grijshoord en Zevenaar. En dan nog 22 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A27. vanuit Almere naar Gorkem, tussen Hilversum en Hagenstein. een uur vertraging daar. Sky Radio Flits Update. Flitsmeister. Geflitst wordt er ook nog op de A12 richting Duitsland. Bij 137,8 richting Utrecht. Bij 61,5, ook op de A12-stad. De A15 naar de Maasvlakte, 47,6. De A37 naar Hogeveen, 39,5. De A50 naar Zwolle, 224,9. En de A73 naar Venlo, 13,2. Sky Radio. Het ANB-nieuws in één minuut. Het proces over de moord op Peter R. de Vries gaat nog langer duren dan gedacht. Dat komt doordat de zaken van drie nieuwe verdachten... samengevoegd worden met die van de vermoedelijke uitvoerders. De Chinezen moeten hun stiekeme politieposten in Amsterdam en Rotterdam... van minister Hoekstra sluiten. Hij wilde onder zijn steen boven, want waarschijnlijk hielden... de Chinese agenten Nederlandse Chinezen in de gaten. Het kabinet denkt met de extra winstbelasting voor bedrijven... die flink verdienen aan de energiecrisis ruim 3 miljard euro gaat opbrengen. Dat geld wordt gebruikt voor ons energieplafond. En Loretta Schrijver vindt het verdrietig dat koffietijd stopt. De postcode loterij stopt komend voorjaar als sponsor... omdat er te weinig kijkers zijn. Loretta er troost uit dat ze nog 7 maanden aan het idee kunnen wennen. Plannen voor na koffietijd heeft ze nog niet. Ja, dat was het nieuws in Daarmee is het 2 over half 7.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 Siento por tanto sufrir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 Als je van saaf houdt, mm, 18% korting op een montuur. Scheelt een paar donnies. Korting zo hoog als je leeftijd bij iWish. Kijk op iWish.nl of kom leuk langs. See you. Met een bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd, betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.